Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoogste baas van het Europees voetbal is klaar met spelers en fans die zich misdragen. Hij heeft het over spelers die tijdrekken, zichzelf op het veld gooien zonder contact... en massaal in discussie gaan met de scheidsrechter. Maar ook over asociaal gedrag van fans. Bijvoorbeeld het gooien van voorwerpen op het veld. Het is een thing and en alles we kunnen all we doen is... After. We can try to, to prevent it, but it's not easy to prevent. Because those, those are small objects that je kunt every player from the stadium. But, uh, the be Als het aan de UEFA-baas ligt, moet er dus hardere straffen komen. Volgens hem is het een klein groepje idioten dat de wedstrijd misbruikt voor hun wangedrag. De mislukte lancering van een Noord-Koreaanse raket enkele weken geleden is een schatkist aan informatie voor het Westen, meldt Bloomberg. Zuid-Korea is druk bezig om een gedeelte van de raket van bijna 15 meter lang uit de oceaan te halen. Dat stuk gaat waarschijnlijk informatie onthullen over het ontwerp van de motor... en de manier waarop de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un wapensancties heeft ontlopen. De Nacht van de Vluchteling heeft bijna 1,3 miljoen euro opgebracht. Het is bijna een ton meer dan vorig jaar. Duizenden deelnemers vertrokken gisteravond vanuit Nijmegen, Amersfoort, Rotterdam, Tilburg en Haarlem... voor een wandeling van 10, 20 of 40 kilometer. De opbrengst gaat onder andere naar noodhulp in Syrië, Ethiopië en Soudaan. De Britse minister Gove heeft zijn excuses aangeboden voor de beelden van een lockdownfeest van de conservatieve partij. In de Engelse krant The Mirror plaatste die beelden online. Yeah, ja, Gov snapt dat mensen geschokt zijn door de beelden. Um, I just want to apologize um, to uh, to everyone really uh, who looking at that image will think well these are people who are um flouting the rules that were put in place to protect us all. Toen er bekend werd dat deze feesten er waren in de lockdown, stond er, ontstond er ophef. De Party Gate noemen we dat. Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat premier Boris Johnson moest vertrekken. Het weer. Vandaag eerst zon met dunne wolken. Vanmiddag is er steeds meer bewolking. En dan vanuit het zuiden ook regen. Het wordt een beetje benauwd met maximaal 25 tot 31 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. nu, live, vanaf het circuit in Zandvoort. Oh, Race Radio. Race Radio. ZFM. ZFM. Oh, muziek Goedemiddag hier live vanuit Zandvoort, ja, vanaf het circuit heren. Ja, we zitten lekker in een lounge hier op het, op het circuit, wat jij zegt... Ja. lounge zelfs. De gekoelde lounge? Hoe cool is die? Graadje of 20 op uh, Ja, ik denk op het ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. En wat is het programma voor vanmiddag? Um, in dit, nou, dit radioprogramma, dat uh, gaan we in ieder geval een kort over. één gaan we praten met Rendel Lawson. Die uh, heeft altijd een, op zaterdagmiddag een vast pit report item in Zandvoort op zaterdag uh, bij Rob en mij. Maar dat hebben we doorgeschoven naar vandaag. En uh, Rendel zit al klaar. Want ja, Rob, uh, het is dit weekend ook voor Formule 1 weekend. Ja, te en het regende daar en het regende daar. En daar is. Ongelooflijk, in Canada. In Canada, ja ja. ja, ja, ja. Nou, en hier op het circuit gaat om kort overeen de volgende race van start. Dat is de Master Racing Legends. En dat is, hebben we het over roemruchte Formule 1 wagens. Een historische wagens tussen 1966 en 1985. Legendarische auto's van constructeurs als Williams, Lotus, McLaren, Shadow en March. Um, Doen de roemruchte. Geschiedenis van de Dutch Grand Prix herleven. Nou, dat zal weer een behoorlijk spektakeltje beetje worden. Een beetje geweld op het ja, circuit. Ik was, ja, ik was net even een klein plasje aan het doen. Nou, de toiletten doen ook overuren hier op het circuit. En, uh, en de speaker die waarschuwde de ouders voor de oren van hun kinderen. Want er zijn echt hele gezinnen zijn hier naartoe gekomen. Ik zie de hoofdtribune die goed vol zit. Um, dat, uh, want het is natuurlijk, uh, ja, het is allemaal geen dempertjes. Um, Zoals uh, misschien in andere raceklassen tegenwoordig. Het uh, gaat uh, vol geluid. Alles gaat helemaal los. Um, en dat is uh, voor jonge oortjes uh, waarschijnlijk een beetje gevaarlijk. Oké, okay, um, nou Fred, ik zou zeggen... Uh, wat voor moppie muziek heb je voor ons klaarstaan? We hebben uh, een noodgeval. noodgeval? Een noodgeval? Jou, ja, het is een noodgeval. We zijn, het is net geen noodgeval. Jij bent al naar het toilet geweest. Hè? Ja. Ja. Heel goed. Dat was hier dan een noodgeval van Goldband hier, Live vanaf het circuit uh, ja. uh, Zandvoort. Hier gaat alles goed hoor, in de studio. Ja. Geen noodgevallen. Wees, uh, <laughs> Ik hoorde nee, dat nou, was van tevoren al geweest. En jij moet nog? of? Nee, uh, uh, nee uh, het gaat uh, helemaal uh, goed komen. Fred, ah, okay. dankjewel. Dat was een lekker plaatje. Ja, nou, we hebben weer een gast aan tafel, uh, Benno. Ja, en uh, stelt u zichzelf even voor. Ik ben Cor Bos. Ik woon in Zandvoort. Mijn leven lang. Je leven lang. Zou je iets dichter bij de... microfoon kunnen, want dan is het wat harder. En Cor, wat is je connectie uh, oh, uh, uh, met... Uh, een prachtig t-shirt aan met ja. het, het logo van het circuit. Uh, ja. wat, wat is je connectie met het circuit? Nou, ik kom er al uh, 70 jaar ongeveer. Dus ik, oh. En ik heb ook nog een beetje geracet vroeger. En rallies gedaan en bij het slotenmaker geracet, En uh, oh. A-licentie heb ik ook nog zelfs. Dus ik was gek van de racerij. Ik ben overal geweest. En nog over, steeds. Over de wereld en nog. Ja. Een wat vind je nu het leukste eigenlijk aan, aan de racerij? Nou, nu de oude dingetjes natuurlijk. Van vroeger natuurlijk. Hè? Want ja. ik ben natuurlijk al... Uh, 40, 50 jaar bezig met bepaalde dingen. En ik ga alleen meer naar dit, dit soort historische toestanden hier in Zandvoort. Ja. Ik ga niet meer naar het buitenland, maar vroeger ging ik overal naartoe. Ja, ja. Ik ben ook Le Mans geweest vaak. Ja. Gijs van Lennep won. 72 was ik bij. Dus Oké. Okay. Dat is ook leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. Heb alles ja, ja, ja, ja. Dat Heb ik meegemaakt. Dat was zo'n lange tijd. Ja. Jeetje. Dus het is eigenlijk een, een weekend van een, een groot feest van herkenning. Ja, ja want ik, Gijs van Lennep ook nog even gesproken. Ja. Herkennen we mij nou niet, want het is 50 jaar geleden toen won hij daar. Ja. En toen zeiden ja, ik, ik, won, uh, ik won daar. Ja, ik ben, ben die vriend van Wim Loos. Oh ja, oh, ja, oh, ja 50 ja, jaar. Want ik was er ook bij. Ook want we hadden een goede kaart hadden we toen die tijd, toch nogal. En uh, Gijs van ook, ook een vriend van mij toen geweest. Want iedereen was vriend in Zandvoort. Die met de race te maken had. En was ja, ja. dus ook. Want ik ken ook iedereen nogal veel. En dat is ook wel leuk. Dat men ging uh, eigenlijk heel goed met elkaar om in, in de racerij. Ja, allemaal. Allemaal ja. vriendjes bij elkaar. We hadden natuurlijk weinig geld. Allemaal helpen elkaar met alles toestanden, ook met Rennie's, toestanden. Ja, we hadden niet veel geld, maar we deden het wel allemaal. Ja, ja. En als er bij de een wat kapot ging, kreeg, kon hij een bijvoorbeeld een onderdeel voor de ander ja, oh, krijgen? Ja, dat deden ze echt. Ja. Met, die, met, die, met die, weet deden ze dat allemaal. Ja. En die fotjes. En, en de goedkope autootjes, weet je wel, met onderdelen. Dat deed ze toen echt allemaal erg leuk. Ja, ja, ja, ja. En ja, komt ze nu wel beter. Ja, ze worden allemaal oud natuurlijk. Ja, ja. Allemaal ja. ja, ja. dood natuurlijk. Ja, maar het, ja. het wordt wel leuk. Daarom ja. zit ik bij die NFV club hè. Die zitten van Berenpoot, weet je wel. Ja, ja. Dat is leuk. Ja, ja. Dus, uh, ja. Daar kom ik ze nog wel eens tegen. zeg ben jij? Ben jij ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Een beetje veranderd. Ja, ja. Ja, ja natuurlijk. Dat is niet zo leuk. even naar, naar uh, Gijs van Lennep. Hoe, hoe gaat het nu met hem? Want ja. hij is behoorlijk op leeftijd, denk ik. Ja, hij is 80. 80, oh, dat valt wel mee. Nou, ja, hij ziet er nog prima uit. Want, ja, ja. ja kan wel zien. Hij kon mij niet herstellen. Ik zeg, ja, ik, die, die, Oh ja, nou weet ik wel. Ja. Er stond op de foto's erbij. Want wij werden toen, toen hij won, toen we moesten wij. Uh, naar Pompibou, was het ook... De president was het toen. Ja. Je moet zeggen: Ik mee, Om de foto's stond, allemaal de foto's in Franse kranten. In en de, en de Nederlandse kranten ook allemaal stond gewoon in. Ik had lang haar toen die tijd. Oh ja? Ja, stond, ja dat hoorde je in die tijd. Ah. Ja, oh ja, ja je, echt een, je was een beetje een racehippie. Uh. Ja, ja, ja. Ja. Wel, ja. Het is wel zo. We voelen wel leuk. Ja, wat leuk. weet je wat het leukste was? Dat is ja. echt een mooi verhaal. Toen hij won dat natuurlijk. En hij, hij racen voor Martini en Rossi. En die baas, dat... Martini Rossi, dat is de baas, de miljardair. Mm -hmm. de vier van die Porsches rijden. Zo. En, en die zei, toen wong en toen zegt hij... nou, jullie zijn, je bent uitgezo uitgezonden om mee te gaan naar mijn buitenhuis... in, in Zuid-Frankrijk. Hij zei, nou, we gaan mee, weet je wel... Met een grote witte roze en dan moesten we mee. Moesten we een beetje daarom. Zo. <laughs> Gewoon mee. Ik zei tegen mijn vrouw en vriendin. Die zegt: Ik ben zeg, even laten thuis. Want we gaan nee. mee, we gaan mee met, met, met de. Met de, met de Rossi. Heet die man? Ja. Ja. Ja. Ik ben even laten thuis. Jeetje. Ja, ja. ja. ja je ja, je is ja. zou het meemaken hè. Maar het is, ja. het is echt waar gebeurd hoor. En toen ben je een week in zuid frankrijk geweest. Ja, heel leuk echt. Aan de champagne. Ja, en allemaal dames. Hele mooie dames. Oh hoor. Oh, oh. Ik ja, vond oh. het toen wel leuk. Maar ja, ja, ja. ja, ja. Maar het was echt een mooi verhaal. Dat ja. ja eerlijk hoor. Ja, nou ja, heel veel meegemaakt. En uh, ja. ja, je was ook op het circuit met uh, de vader van Wim Loos. Ja, inderdaad, ja. Ja, bekend. Zijn vader was natuurlijk van de, van de Rode, rode Kruis, weet je wel. En die verzorgde hier de, de ambulance en toen hadden ze een busje. Oh, oh ja, dat is een microfoon hoor. Ja, ja, en het busje, dat, dat was gewoon zo'n busje, en ja, met een kruis erop, en dan kwamen ze met een, hadden ze met een, een tent, zo'n zo lege tent hadden ze toen, ja. dan krijg je een broodje en een dingetje, weet je, en dan moet je alleen maar blijven, want het is heel gevaarlijk, want je had toen die, die stroopbalen eromheen, ja, van, ja, ja. dat is echt linkersoep hoor, want als ze door rijden, dan rezen ze tegen je flikker aan ja, dat is ja. niet zo moeilijk, ja. want op de rechte tent was hetzelfde hoor. Ja, Oké. Okay. Ja, dat was allemaal zo, alleen die st en er was niet zo veel, en de veiligheid, hm. er gebeurde nogal wat. Ja. Het viel nog wel mee hoor, maar het was allemaal oude auto's en die gingen over ja. de kop. Maar ja, toch als er een ongeval gebeurde, dan waren het toch wel zware ongevallen denk ik in die tijd. Hè? Nou, of viel dat mee? Het viel nog wel mee, oh. maar bij, bij die, die uh, dokter, dokter Gelag dus niet. Want het was in de Gelagbocht die er erachter is. Ja. En hij had een Porsche, ik weet nog precies, was een, uh, een, een rode Porsche. Zonder dak, weet je wel, cabrio. En die ging over de kop. In de kaal. Zo. In, in de kaal. Want toen hadden ze natuurlijk niet vangendeels. En onder dingen. En hij was onder die auto. En hij was hartstikke dood ineens. Zo. Ja, want vader Loos kwam binnen. Ik zeg goed met die man. Nou, die man uh, is niks meer heel Ze zijn helemaal klaar met hem, worden ja. ze helemaal over. En daarom noemen ze het nou de Gellaloog. Oké. Oh, okay. uh, yes, ja, ze loopt de zeggen. Ja, ja. Het is heel lang geleden hoor. Ja. Dat wel, ja. Dat is wel gebeurd allemaal. Ja. <laughs> wat is je eigen, even terug naar je eigen uh, racecarrière, zal ik maar zeggen. Wat, wat, wat, wat, wat was je nou, beste prestatie eigenlijk? Uh... Nou, eigenlijk niks, niet veel. <laughs> <laughs> ik ik lekker rijen natuurlijk. Maar weet je wat het is? Ik heb veel gereced in rallies, natuurlijk. Ja. Illegale rallies is altijd nog op bekend. Oh, ja. Ja, ja. Illegale rally. ja. Maar ja, ja. de Oasebar dat allemaal. Ja, dat is in de Oasebar. Daar ging iedereen mee, maar ook de Nederlandse rallytop deed mee, hè? Oké. Okay. Bubalda, ja. die organiseerde dat allemaal. En dat was een topper die man. Die is echt goed. Ja. En die organiseerde dat ook in België soms drie dagen achter elkaar, hè? Zo. So. De, de, de 60 grote die gewoon mee. Maar illegaal? Ja, natuurlijk. <laughs> maar in België kan dat wel. Allemaal. Oh, in België kon dat? Ja, dat kon. Want we hadden altijd uh, de burgemeester uitgenodigd met zo'n vlag. En dan kon hij dat meedoen. Oh, en dan ja. kregen we bier van hem en ook naar bier. En dan werd het geregeld al. <laughs> dat mocht al niet. Er gebeuren we wel eens rare dingen mee Wat, zoals wat? Nou, dat is in een uh, weilandrace of zo. Oh. Race, uh, ja, kon die auto niet meer vinden. <laughs> en, oh, wat is hij nou? Ik kon je auto niet meer vinden. Ja, dat ja, ja. ja, is echt zo. Ja, dat is ja, wel een leuke verhaal. Maar gek, het is echt gebeurd. Hoor. Ja, ja. Jij, jij hebt zelf ook de oasebar nog gehad, hè? Ja, ja. In de Kosterstraat. Heb ik ook nog gehad, ja. Hoe lang, was, uh, hoe lang was dat? Nou, uh, 1980 heb ik hem gekocht tot 1991 heb ik het verkocht. Dus uiteindelijk. En jij organiseerde en ik, ook nog rallies, rally's, of niet? Ja, ook. Natuurlijk. Ik vond het leuk, want die racefiguren kwamen allemaal in de oasebar. Iedereen van het circuit kwam bij de oasebar. En ik mm. dus ook natuurlijk. Ja. En toen was Han Bank, die was de eigenaar toen. En die organiseerde ook die rally's. Maar die kreeg problemen met zijn hartproblemen. En die zegt hij, ja, ik moet ermee stoppen. Ik zeg, nou ja, weet je, ik, ik zit toch al hier altijd in de kroeg. Ik zeg, het is wat kost die kroeg. zegt, zeg, zo zoveel, zoveel. Ik zeg, nou, morgen dan gaan we naar Not daar is want die tent is voor mij. <laughs> en God toen ben ik thuis. En ik zeg: Waar? Ik zeg: Mevrouw. Ik zeg: Die bonnen waren veel te hoog. In de oase, maar Ik heb die kroeg gekocht. <laughs> ik je ze Goed in je hoofd. Ik zeg: Ja. Ach, ik zit er toch altijd. En uh, ik heb toch wel tijd voor over. Nou, helemaal niet. Ik zeg: Nou, maar, vijf jaar. Winter, wist, wist of verliest. Dan, uh, doet de ja, en doet het weg. Wat ik, voor werk deed je eigenlijk? Hè? Ik heb uh, een, een, een metaal gieterij. En dat oh. alles om de hoek daar. ook. Oh. Oh, okay. Dus ik kon het wel. Combineren, ja, ja, niet echt natuurlijk, want overdag werken en s'avonds in de kroeg was ook niet zo best. Dat is een lange dagen, hè? Ja, voor de voor huwelijk ging het ook niet zo goed. Nee. Maar uh, uiteindelijk <laughs> is het wel goed gekomen, <laughs> ja, uiteindelijk. Maar ik vond het altijd leuk, want die jongens zeiden wat ik leuk vind, weet je. Nou, dat voor, ik wil dit wat leuk is, hebben we toen allemaal gedaan. Maar een, een rally organiseren, daar zat ik net over na te denken. Dat is nogal wat, denk ik. Uh, ja, ja. Uh, wat gaan we maar zo'n route bedenken en ja, alles wat ja. er. Ja, een paar mensen. Maar hoe weet je dat dan? Nou, ik ging altijd uh, gekke uh, winnetje weggetjes bekijken en opschrijven. En ik dan, Buwalde, ging kijken op papier zetten, weet je. Oh ja. met, de, met die dingetjes. Met Pijltje, die bolletje. Ja, ja dat soort dingen. Dat weet je wel, klopt al. En we, wel mensen om ons heen, die, die, die, die moesten afstempelen en toen Dat is een heel gedoe, hoor. Hmm. Ik ben weken mee bezig, maar ik ja. vond het leuk. En het werd, ja, iedereen deed mee, joh. het was allemaal leuk, jongen. En een mooie uh, prijsaftrijding prij, prij, prij, prij in de kroeg. En ze waren erbij. Het was allemaal geweldig. En, dus, en met wat voor auto's reden ze dan? Van uh, Wagens? Nee, van alles. Oh, oh. Maakt het niet uit? DAFjes? Ja, alle... Maakt niet uit. Oh. Wat allerlei klasses natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Ja, en de ja. snelle jongens bij elkaar en de, de mindere. Ja. Maar We wel, wel goed geregeld hoor. Dat wel goed gedaan, wel allerlei klachten gekleurd. Klasse, ja, ja. Dat is wel grappig. En, en, en dat ging er hard aan toe, zeker? Nogal erg. Ja. <laughs> ja op de zeven viel er wel een eindje oh, ja? eruit. Ja, is, gelukkig nooit ernstige dingen, maar het ging wel eens fout, hoor. Dan ja, kreeg een telefoontje van, uh, ja. we zijn er een kwijt. Hè. Nee, we zeiden altijd papieren onder de dingen, want het mag niet. Oh, ja, ja. Ja, ja. Gehaald, ja. het mag niet. En die boeren, die werden steeds gekker, want de eerste tien voor, die gingen heel hard ervoorbij. tussen die boeren en daarna kwamen, die boeren, die, die vonden het niet zo leuk natuurlijk. Nee. Want dat Lampen erop zit en oh, ja. die natuurlijk. Alle koeien op de vlucht. Ja, zoiets. Ja. Maar het ja, was wel leuk, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. In die tijd was het nog te betalen hoor, denk ik. Want jij ja, hebt de autosport zien veranderen. Hè? Ik bedoel, ja, het is nu ja. bijna niet meer te betalen nee, voor, het is niet meer voor. normale Kijk, man. Wij hadden toen wel een, wel een aardig maandje, hoor. Niet echt uh, dat ze zoveel geld hadden, maar ik kon het wel betalen. En elkaar helpen, elkaar helpen, monteuren en dingen. Uh, beetje, dit, een beetje dat, met, met allerlei dingetjes. Dat was een leuk verhaal natuurlijk. Ja, ja. En ik kon het nog wel. Ik heb, na de hand ben ik. Met die, uh, met die, hoe heet het geweest? Met die, uh, met, uh, nee, uh, slotenmaker. Heb ja. ik meegedaan met die racecursussen? Ja, ja. dat hadden wel betere werk natuurlijk. Toen had ik met een BMW, toen had ik wat meer geld. En toen heb ik dat ook vaak gedaan en heb ik een gehaald. Met, ja. met drift en toestanden, ik was oh. behoorlijk goed in de tijd. Ja. Ja. Maar goed, ik heb dat vaak gedaan met die, met die uh, slotenmaker-toestanden. Dat ja. was heftig, want hadden ze de deden gewoon 150 auto's mee. Zo. Zo. Ja, en jongens, bij de eerste team moest je, moest je er tussen zijn, dan moest je er zijn hoor, vijf weken. Dus hij zou je maken. als je niet binnen de tien zit, nou je gaat niet erg hard meneer Bosch, je moet wel eerste tien zitten hoor, want ja, we hadden snelle auto's, dus ging wel op de laatste, ja. tweede of derde of vierde, dat, dat was goed, maar als je dat anders neigde, dan was je niet goed genoeg, hm. dan moest je even oefenen. Dus ja, ja, ja, ja, dan ja. Heb je hier ook op het circuit gelegen eigenlijk, of niet? Ja. Ook op een vernieuwde circuit nee, of niet? Nee, nee, nee. Ja, met de fiets, vorig jaar. Ja, met de fiets, ja. ja, dat vindt... oh, ja, ja, ja. Dat flikkerde ik ook bijna om je? Ja. ja, nou ja, dit nee. valt mij. Nou, op die banking, het was ja, lastig. Ja, maar dan moet je onderaan blijven, het gaat wel. Ja, dan, dan gaat het wel, ja. Ja, het was wel leuk. Ja. Zeg hoor, we gaan zo afsluiten. Je had het net over Dirk Bewalder. We hebben het ja. vorig uur hebben we over Dirk gesproken, als ode aan hem. Ja, vind ik ook geweldig. Want uh, hoe, hoe herin, herinner jij hem het uh, eigenlijk het beste? Nou kijk, ik, ik, ik ken die jongen al heel lang, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook nog bij mij me gewoond. Ik had een groot huis en ik vuurde kamers. Of en hij heeft altijd bij me gewoond en toen is hij naar Bali gegaan op een tijd. Waarom eigenlijk? Ja, hij ja, heeft hier ook gewerkt hè, natuurlijk op Zwier. Ja, ja, maar waarom, hij raakte gepensioneerd denk ik en, en toen ging hij naar Bali. Ja, maar hij wou nog steeds wel uh, doen. Hij ah, had wat problemen met de vrouwen. en uh, ja, dat dat eigenlijk wel. een beetje een vlucht. Denk ja, ik. zo kun je ook wel zeggen. Ja. Ja, hij ging daar weg. En, nou ja, een rare verhaal erop. Ja, nee, was, nee, dat maar verder in. Nee, het is wel zo. Maar goed, hij kwam niet terug natuurlijk. En toen kwam hij weer in Zandvoort terecht. Ja. Dat is ook wel gezellig. Eerst nog Tenerife, Vind hij nog gewoond? Tenerife ook nog. Ja, ja ook nog ja. tussendoor. Ja. ja, dat wel. Ja, ik vind het wel erg wat er gebeurt. Ze hebben de boeken gemaakt. En het staat ook wel. Ik ja. in Pakistan staat erin. En Boeddha staat erin. En alles. Uh, Oasebu staat erin. Want ik heb al hoeken gemaakt. Dat is ook wel leuk. En ik sta er ook wel zin af en toe. Dus ook wel leuk. Nou, kan je nog iets leuks van hem herinneren? Ja, we moeten aan dan bedenken. Ja, ik overval je natuurlijk er ja, een beetje mee. Maar... Nou ja... Kijk, ja. Jullie hebben samen rally's gedaan. Ja, zeker. Het was altijd gezellig. Ja. Altijd leuk. Ja. Zo, er gebeurde altijd wel wat. De ja, nee, Dan gaat het om. Dat is, ja, ja. Nee, maar het prima Het was een groot avontuur eigenlijk met hem. In feite wel. Ja. Weet je, ik vind het zo erg dat hij dus met een, een uh, lullig ongeluk... gewoon met een brompje omgevallen. En uh, ja. op zijn hoofd en het ja. was klaar. Ja. Want hij, hij, hij was wel een beetje ziek. Een ja. beetje kanker, Maar het ging wel mee. Ja. Maar ja, daardoor uh, was hij... Want hij was wel goed bij de les hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja het is een... Uh, slimme man, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is zeker een slimme man. goed ja, ja. Okay. mens, ik Ik vind het erg dat hij dood is, laat ik het zo ja, maar zeggen. Ja, precies. Als het goed mens. Ja. Laatste vraag, wij vroegen ons al waar hij nou geboren is. In Halen volgens mij. Toch in Halen. dag in, Halen. in Halen, ja. Want het is Want Buwalder is natuurlijk een Groningse naam, maar hij komt niet uit Groningen. Dat weet ik nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik dacht dat jij het wist, maar het nee, maakt niet, niet uit. Zelfs de internet weet het niet. Ze <lacht> weten alleen dat hij in Haarlem opgegroeid is. <lacht> ja, dat klopt wel. Ja. Maar, dat is wel zo. maar waar is hij geboren? Want dat is altijd een verschil natuurlijk. Ja. Ook Cor heeft zijn handen ten hemel. Dat ja. weten we niet. Nee. Goed, Cor. wel voor de komst in onze ja, studio. We moeten een leuk gesprek, hoor. En uh, we gaan naar <lacht> muziek, Fred. Ja, dat uh, gaan we doen met uh, Abba <lacht> en Super Trooper. Oh, cool. Super Trooper, we gaan naar Bye. Let's go. All I do is sit and sleep and sing Wishing that every show us the last show So imagine I was great to hear you coming Suddenly I feel right And suddenly it's gone And it's gonna be so different When I'm on the stage tonight Tonight the Super Trooper lights Are gonna find me Ja, dat was hij dan, Abba en Super Trooper en uh, terwijl dat uh, geronk hier van de Formule 1 de Legends uh, 1966 tot en met 85 hier voorbij rezen. Ja, ja ze scheuren uh, lekker uh, over het uh, circuit uh, ja, de, dat, uh, ja. ja, het is goed te zien hier dan, dus. Zeker, nou we gaan naar, naar de pit Reports, naar ja. Rendell Lawson in Beverwijk. Ja Rendell kom maar. Nou ik zit niet in Beverwijk, ik zit in Amsterdam. Oh <laughs> in Amsterdam, oké okay, ja. Rendell oh, hele goede middag. Op de zondag. Ja. Op de zondag. Op de zondag, ja. Maar het maakt er allemaal niet uit, jongen. Nee, races, niet. races kan elke dag, hè? Ja, races. Races kan elke dag. Ja, ja. Rennel, uh, historische kramperie hier op Zandvoort. Uh, hoe bleef jij uh, historische races? Uh, Intens. En dat moeten mensen ook gewoon doen, intens beleven. Dat is heel erg belangrijk. Want je moet er gewoon enorm van genieten ja. dat uh, die auto's niet in een museum staan. Maar gewoon lekker mee, uh, mee gereisd worden. Ja, ja precies. En, en daar zijn ze voor. Auto, raceauto's zijn gemaakt om te racen. En die horen niet in een museum staan. En al die jongens en uh, meisjes die daar op het circuit aan het scheuren zijn. Ja. Die, hebben, die hebben gewoon uh, ja, zeg maar de, luist, uh, ja, de juiste uh, bloedvaartjes in hun lichaam zitten. Dus er zitten echt racebloedlichaampjes in. Dus dat zijn goede. <lacht> Geweldig. Dat zijn goede ja, mensen. Sowieso. Ja, dat zijn goede mensen. Ja. Wat is de oudste auto, Renzo, wat is de oudste auto waar jij ooit in gereden hebt? Uh, jeetje, dan moet ik even goed gaan nadenken. Uh, ja. Ik heb ooit in een Bugatti T35 gezeten, dat is wel heel lang geleden. En daar heb ik inderdaad op een, op een screen mee rondgereden en dat was heel erg gaaf en toen kwam ik ook achter dat die mensen in die tijd, in de jaren 30, ja. 40, die waren echt net een gek, klaar. Gewoon, o, ja. gewoon geen discussie over mogen. Ja, gewoon niks om je heen. Heel dunne bandjes, geen remmen. Geen uh, remmen? Ja, nul, nul remmen gewoon, nul remmen is een apparaat, gewoon geweldig. Dus, uh, alleen, alleen maar driften. Ja, dat zijn wel de oudste auto's waar ik... Uh, en, uh, en, dan en hangen aan je stuur, hè? En dan hangen aan je stuur als je de bocht vindt. Ja, vingde, nou ja, het, nou, handen, handen overal. Aan de koppiet vast, aan de koppiet vast. Om er niet uit te vallen. Ja, dat ja, is gewoon geweldig. Ja, is gewoon geweldig. En, uh, Zat er en geen riem Nee, geen rim in. Nee, geen gordels. Niks. Maar dat hadden ze in die tijd niet. Jezus. Het uh, is je uh, natuurlijk heel goed dat dat uitgevonden is. Maar ja, in die tijd waren die mensen toch slimmer. Als ze over het kop gingen, dan sprongen ze er gewoon uit. Oh, Oké. Okay. Tegenwoordelijk okay. waar ze allemaal zitten. Dus die hadden ook geen halo nodig. Die waren dan toch wel weggeslingerd. Dus dat is natuurlijk een heel groot, uh, heel groot verschil. Ja, ja. En, uh, en ik heb zelf bijvoorbeeld een, een, formule, een Formule Frans, heet dat, uit 1969. Ja, dat is, daar zie je nu ook een paar uh, rondrijden op, uh, op Stamford. Van dat soort auto's. Dat zijn gewoon zeepkisten met vier wielen. Ja. ja jongens, uh, je hebt het zelf ook in elkaar getimmerd, nou dit is niet veel, mee, alleen, veel meer, alleen zit er een motortje aan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het gaat nog hard ook. En het gaat nog hard ook. Ja, nee. dat uh, gaat ook gewoon uh, 180, 190 op het eind, hoor. Zo, oké. Okay. Ja, en, en je hebt echt niks om je heen. En ja. je zit op de benzine denken, dus ja, joh, als je gaat dan heb je het ook maar, ga ik helemaal goed. Ja, ja Rendel, wat ze op dit moment op circuit doen, dat lijkt wel echt op reizen. Echte competitie, is dat ook zo? Ja, jawel joh. Nou ja, je hebt het gisteren een beetje, misschien gisteren al gezien in die Formule 1 wedstrijd natuurlijk. Uh, die jongens zijn toch allemaal toch wel een beetje haantjes. En uh, tussen die lekken, en die is, uh, die hele bijzondere t 6 wedstrijd ging Op het echt en ging het toch even helemaal mis. Ja. En dan uh, bij de start. En uh, die haakte toch even in elkaar. Ja, dan krijg je rommel. En dan heb je ook serieus rommel. En dat is ook rommel, die kost heel veel geld hoor, jongens. Ja, Over spreek... <laughs> hoe, hoeveel He? geld spreek je dan? Nou kijk, dit is natuurlijk een auto, het is geen originele auto, maar een wagen, die man heeft die auto helemaal laten namaken, want uh, ja, de originele theo's die staan allemaal in musea die zeswielers, of zijn bij verzamelaars, die willen absoluut niet, niet dat ermee gereden wordt. Ja. Uh, deze man heeft toen gezegd, ja weet je, en, en die zijn ook zo verschrikkelijk van geld waard. je praat over meer zo'n miljoen uh, wat ze voor zo'n zeswieler voegen. Okay. En uh, deze man zei van, ja maar voor minder kan ik er zelf in bouwen. En die heeft toen, uh, met toestemming trouwens van, van, van Tirol, de, de familie van Tirol hebben ze toen, um, hebben ze in principe gewoon een uh, wagen exact nagebouwd met de originele tekeningen zoals die gewas. Dus eigenlijk staat er een, uh, een echte replica, laten we daar maar ophouden. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ja. Uh, nou nou moet je dat ook wel kunnen, want dat kost natuurlijk ook niet 10.000 euro. Dat kost ook serieus wel geld, dan, dan, dan moet je toch wel eventjes een uh, leuke bankrekening hebben. Ja. Maar deze man heeft er gelijk twee laten bouwen. Oh. Dus, ja, wat en, dus, dat. dus uh, ja, als je, dat is je dat toch aan ondergang <laughs> bent, dan maakt het ook niet zoveel uit, hè? Ja. Nou, dat is wel zo. Alles wat je, wat je in, in grote aantallen maakt, wordt steeds goedkoper natuurlijk. Hè. Ja, nou ja, of je nou 100 buisjes nodig hebt of 200, dat ja. maakt dat ook niet zoveel nee, uit. Nee, nee dus, niet, <laughs> ja, ja. Zo doe jij het maar ook met rekenen, je... reken maar ja? het wel wat geld gekost heeft. Ze zijn geen bedragen genoemd, maar je praat toch wel. Ik, ik denk dat je nog steeds een leuk huis ervan kan kopen met de ontwikkeling erbij. Dus uh, laten we daar ophouden. Maar ja, dan gaat het toch mis. En dan, dan kan je zeggen, ja, dat is zonde. Nee jongens, dat hoort bij reizen. Ik uh, zit net overigens. Uh... Het is een heel grote festiviteit waar een paar vrienden van mij rondrijden. Um, uh, en die ken je ook wel de Hennessy die met die hele originele confet rijdt. Daar hebben we het al zo over gehad. Ja. Uh, die zit op de Amerika aan een uh, American Speedfest in Branch Hatch aan het rijden. En daar heb ik net een filmpje doorgestuurd. Daar is ze over de kop gegaan. buiten haar schuld. En uh, iemand anders heeft er aangetikt. Ja, dat is ook een hele originele auto. Die een, echt een godsvermogen waard is. Ja, die wordt daar helemaal plat gereden. Maar die wordt wel weer opgebouwd. Maar dat, dat, ja, dat, dat kan dus gebeuren met hele originele auto's. En ja. ook met heel bijzondere auto's. Ja. Het, het, het, blijft waren, het, uh, het blijft racen. Het blijft racen. En ik zeg wel altijd tegen de mensen: uh, ongelukkig in een klein hoekje. Kan je daar niet tegen, moet je niet gaan racen. Heel nee. simpel. Dan, ja, ja. Dan, dan, dat, dat hoort er helemaal bij ja. uh, in de autosport. We hopen altijd dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk altijd wel een beetje hier. Ja, ja als zo'n historische ja. race is gepland en het uh, gaat uh, flink uh, regenen. Gaan ze dan toch met die uh, dure oude auto's de baan op? Ja, waarom niet? Ja, echt waar? Ja. ja al zijn het allemaal poesjes. Moet je hebben. Gewoon in de regen moet je ook kunnen rijden. Zeker. Ja, ze, ja, de, ze deden dat gisteren in Canada ook. Uh, tijdens uh, de kwalificatie. En uiteraard ja. uit, uh, ook de vrije trainingen die we gehad hebben. Een beetje vochtig ja. daar in uh, Canada. En dan zie, nou, dat je weer, goed, dat. Zie, zie je weer eentje die er echt uitspreekt. Hè? Ja, nou ja, Max is sowieso natuurlijk wel heel goed. Uh, ik had iets, uh, iets meer ver ver verwacht ook van bijvoorbeeld een Hamilton. Er zijn een paar hele goede regenrijders he? die het gewoon heel erg goed kunnen. En je ziet ook met die hele rare omstandigheden, half droog, half dat weer een beetje meer, uh, kan op een gegeven moment dan een, uh, een Hulkenberg opeens twee staan. Ja, mooi. En dan gaat er opeens weer harder regenen, uh, toestand, dat soort dingen. Uh, ja, dan, dan, dan, da, dan wordt het een beetje een loterij ook, hoor. Uh, ik heb ook al gezegd, Nicky de op kon op en dat soort omstandigheden, weet je. En, en die kon echt... Echt helemaal niks. Ja, dus, open had het toch uh, meegedaan in de Q2 natuurlijk. Ja, nou ja, gewoon. Het, het, het, dat soort van die halve droog, half nat, weet je, het was eigenlijk gewoon te nat, uh, uh, te nat voor uh, die intermediers en te, te, te droog voor de voorwets. Ja, dan krijg je gewoon een hele rare uitslagen. En dan moet je net op het juiste moment op de baan zijn. Ja, ja en dan wordt Hilkeberg uiteindelijk weer een paar plaatsen teruggezet, omdat hij die code rood heeft die. Uh, uh, heeft hij te hard gereden, denk van jongens, het zet ook geen watjes, hou op met die omgaan. Ze dus daar moeten ze ook eens mee ophouden met, uh, met die familie Die via te veel regeltjes, te veel dingetjes. Er uh, uh, was geen marge op de baan en dan heb ik zoiets hij, uh, hij rijdt iets te hard terug en dan gelijk weer straf. Denk van jongens, jongens, jongens, jongens. Je kan het, uh, dat kan je op een gegeven moment, kan je dat uh, de fans ook niet meer uitleggen. Klaar, nee. gewoon niet meer. Nee, is dat zo. Dus nee, ik had uh, eigenlijk uh, over de andere Nederlander, uh, Nick de Vries, daar had ik toch uh, meer van verwacht uh, in Canada. Ja, maar dat, even heel eerlijk, dat doet uh, iedereen al het hele seizoen. En uh, Nick zit op een of andere manier zit niet goed, goed in zijn vel. Of hij zit niet goed lekker in dat team. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar ja... Ik zeg, blijf het zeggen, ik hoop dat hij de, de zomerstop overleeft. Maar, uh, ik heb niet het gevoel dat, dat ze heel erg tevreden zijn en uh, nu zit hij er weer gewoon niet bij. Nee. En ik denk van ja Nick, ik kan wel een heel slechte auto hebben, maar ook in een slechte auto kan je op een gegeven moment accelereren. En ik uh, Nick komt het op een van de manier niet uit, dus ik, ik heb gewoon het gevoel. Ik uh, zie wat hij in andere raceclasses gedaan heeft, hè. Uh, daar zeg ik wel van, nou, niks zit gewoon niet lekker in zijn vel, klaar. Uh, Misschien heeft hij geen goede fight met zijn engineer, krijgt hij die wagen niet naar zijn zin uh, afgesteld. Er zijn zoveel factoren in die formuleen die uiteindelijk bepalen waar je staat. Uh, dan heb ik zoiets van, ja, nou ja, hmm. uh, Een beetje breken van de carrière, denk ik. Dit is gewoon klaar. Ja, jammer, jammer. Want het moet toch een feestje worden dadelijk als je er wel ja, bij zit op een plezantwoord met gewoon twee Verso Nederlanders. Ja, vanzelfsprekend. Ja, dat gaat een megafeestje worden. Simpel, Ja, Waar? Ook met Nick hoor. Rindel, uh, even terug naar de historische Grand Prix. De, ja? de Formule 1 wagens die, uh, nou, die flitsen gewoon voorbij. Uh, hoe hard zouden ze ongeveer rijden? Oh, uh, je kan ze niet bijhouden. op Zullen Ze allemaal behalen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, dit gaat nog hard. Ik, ik weet niet wat de gemiddelden zijn, nou, maar dat het serieus Want Ik zag tijden van in de 1.31. Ja. Uh, ja, dat is in feite denk ik uh, een beetje een 18, 19 seconden langzamer als uh, de huidige Formule 1. 20 seconden zo. Cool. Ja, jongens, we hebben, het wel, we hebben het wel met auto's uit de jaren 70 te maken. Hè? Ja, ja. Snel, uh, Snelste ronde je... op dit moment met 1,30 uh, inderdaad. Nou, dus, dat, uh... ik, ik ga je vertellen, dat is serieus hard. Ja, ja, ja. ja. oud gebakkie. Ja. <laughs> dat is serieus hard. Nee, dat zijn... Want je hebt, je hebt met auto's te maken, die zijn gewoon al 50 jaar oud. Ja. ja. En, uh, en als je ziet wat er op straat gebeurd is in 50 jaar, mooi, dat is maar zeg maar de Tesla tegen nou ja, kever hè, zo ja, moet je zien. Ja, dus ja. ja, dus er is natuurlijk wel heel wat gebeurd uh, in, in die vijftig jaar. En die jongens rijden gewoon serieus rondetijden tijden waar gewoon ja uh, een huidige Formule 3 bij en niet eens aankomt. Dus nee. uh, zeg het maar. Oh, ja. Ja, ja, geweldig. Uh, ja. Oké, okay, Rijnom. Als je weet waar je in zit, ik vind het, het baasjes, hoor. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Heel ja, ja, ja. <laughs> uh, goed. We praten volgende week verder, Rindol. Gewoon op zaterdag weer. En uh, dank ja. je wel uh, voor je tijd. En, vanavond en jullie veel plezier daar. Ja, acht uur, uur, voel uur, voel uur voel de race uur he, vanavond. Jammer, gaan we weer. Ja, is het lekker met bord op schoot. Dat is klimaat. Zeker. Nou, dank je wel, en, uh, ja, terug, af, hoi, hoi. Dag. dag. En terug naar Fred hoi, hoi. met een moppie muziek. Ja, en dat, uh, waar ben je geboren? Uh, wie? Tegen wie heb je dit? Ja, uh, eigenlijk allemaal. Oh, oh ik waar ben... zijn we geboren? Ah, ja. In Haarlem. <laughs> ik ook in Haarlem. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, ik in, uh, in de USA. In de USA. Oh. Born in de USA. <laughs> Kijk, <laughs> dan hoor je nog eens wat, hè? Ja En uh, Jab, jij hebt een, een heel mooi verhaal. Ja, ik, ik moet eerst uh, Benno. Benno is uh, wordt, uh, oh. Bij, oh. Wordt, uh, bij het 10 uur in dit uur. Hè? Ja, dus. Oh ja, ja, dat is waar. Dus. Nou, hier op het circuit is de laatste, of tenminste een race van de Formule, oude Formule 1 auto's voorbij. En we krijgen nu een parade. Ik denk natuurlijk ook allemaal van klassiekertjes. Heb jij dat nog gezien van de week? Nee, ik ben gisteren niet geweest. Oh. Oh. En toen kreeg ik ineens een melding van een ander medium waarvoor ik schrijf. Ja? die zei uh, van ben jij geweest? Nee, ik ben niet geweest. Oh. Maar er uh, was iemand anders die heeft het verhaaltje wel opgeschreven. Dus die denk... Oh, okay. Wie heb je bij je nu? Uh, dat is Tom Meeuwen. Meeuwensen. Meeuwensen, ja. ja, ja het, uh, Kruip bij de microfoon, Tom. Iets, ietsje dichterbij. Uh, ja, maar uh, ik, uh, ik was dus uh, netjes als een uh, soort van verslaggever voor het uh, rennerskwartier in, ja. in dit gedeelte. Maar ik kom, op een gegeven moment kom ik Frans Amsing tegen. En dat is de man van het Nationaal Autosportmonument. Want vorig jaar uh, zijn er nog weer twee extra namen op het uh, monument terechtgekomen: in de personen van Niek de Vries en Renge van der Zand. En uh, Frans die zei van ja je moet uh, Tom even vragen want uh, dat is best wel bijzonder want in het paddock staat een auto en Tom uh, die heb jij ontworpen geloof ik toch? Ja klopt, ja. Ja. het is eigenlijk begonnen als uh, afstudeerproject en dat is eigenlijk hetgene waar ik mee uh, afgestudeerd ben. Ja. Van welke uh, technische universiteit? Uh, ik heb Willem de Koning gestudeerd, de Hogeschool Rotterdam en daar uh, deed ik productdesign. Ja. Okay. Ja, in het dagelijks leven ben ik dan eigenlijk uh, industrieel slash productontwerper. Okay. Ja. Uh, want uh, de auto, als je hem ziet staan, dan denk ja. je, hij uh, is uh, zo uit uh, de jaren 50, 60 uh, zo'n beetje. 50, 60 jaren uh, uitstraling heeft, uh, heeft de auto, toch? Ja, eigenlijk van alles wat. Uh, eigenlijk hetgene waar ik op geïnspireerd ben, zijn echt de romantische vormgeving van ja, de auto's uh, uit de jaren 30. Ja. Een beetje de aerodynamische principes van die tijd. Hmm. Ik heb daar zelf veel meer mee. Ik vind dat veel... Ja, veel voluptueuzer. En ja. hoe de lijnen in elkaar afstromen. Denk je dan zeg maar aan die Amerikaanse wagens die je dan in, tegenwoordig nog wel eens een film ziet. die Met die vleugels. Ja, maar dat was het vleugels. Ja. ja, echt golvende lijnen. Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat spreekt me heel erg aan. En vooral de Monoposto racers in die tijd. Die natuurlijk vandaag de dag, die, je ziet ze bijna niet meer. En ja, ja. Wat, wat spreek je dan zo aan aan het uh, hele verhaal? Uh... Gewoon de hele vormgeving, hoe de aerodynamica loopt, hoe de, hoe de achterkant ja, eigenlijk de wind probeert te snijden. En hoe, hoe alles zo. Geleidend langs een vorm gaat. Zit ik ook eigenlijk te denken. Ben jij dan niet in het verkeerde tijdvak geboren? Ja, misschien wel. Dat is vaker tegen me gezegd. Ja. Oh ja, oké, okay, ja. wat leuk. Ja. Ja. Ja. Ik ben, het was ook flink overtuigend op, op, de, op de hogeschool om dit er doorheen te krijgen als afstudeerproject. Okay. Maar wat moest je daarvoor doen om dat dan toch voor elkaar te krijgen? Is in de zin van? Nou ja, je zegt uh, uh, gedaan krijgen om hierop af te kunnen studeren. Ja. Wat moest je daarvoor doen dan? Nou ja, vooral laten zien wat we eigenlijk uh, heden de dag eigenlijk een soort van missen in de vormgeving. Het wordt allemaal steeds. Ik ben zelf technisch tekenaar, nou, dus ik doe ik heel veel ontwerpen op de computer. Ja. En nu kunnen we nu hebben we de techniek om dingen zo aerodynamisch mogelijk te maken. Ja. Alleen daardoor gaat de vormgeving in mijn optiek er dus soms bijna uit. Het, het wordt meer. Een heel technisch verhaal met allemaal berekeningen. Ja. Los van dat er ook nog echt een soort van swing aan wordt gegeven. Ja. Uh, ja. De romantiek gaat eraf. Ja, in, in hmm. mijn opzicht wel. Maar ik ben misschien ook wel een wat oudere ziel dan. Een ja, ja, ja, ja, ja. In, in, in ja, oudere re ja, ja, mooi. Ik vind de ouders waar fanjo vroeger in <laughs> re, ja, ik vind dat gewoon het summen. Ja, heb, ja. Je, heb je vroeger dan bijvoorbeeld, uh, nou ja vroeger, uh, maar ook nu, uh, dan toch proberen met... De middelen die we hebben, zoals een YouTube, dat je dan op een gegeven moment gaat zoeken van hoe hebben die jongens dat gedaan in die periode? Keek je daar dan naar? Op, ja, heel van, veel. Van, ja, ja, die oude races keken ik veel terug. Ja, ik, dat, vond, dat is altijd mijn passie geweest. Ik heb altijd een passie gehad voor auto's. als kind aan was ik alle auto's aan het tekenen. Ja. En ja, eigenlijk op die manier ben ik er een beetje ingesprongen. Nou, het is nog niet zo lang geleden. Want vorige week hadden we de 24 uur van Le Mans. Maar voordat die 24 uur van Le Mans werd bij een van die commerciële zenders... de mm. film Le Mans 66 uitgezonden. Heb jij daar uh, toen ook naar zitten kijken of niet? Nee, nee die heb ik nog niet gezien. Dat is nou gezien. jammer. Want ja. daar zie je, zie je dat ook heel erg uh, sterk uh, terug. Nou, maar heb zeker, je ook uh, oude racefilms uh, zitten bekijken? Mm. Om, uh, ja, de, de oude racefilms met de zilvervuils. Vuil, uh, dat is ook fantastisch om dat terug te zien. Al die zwart-wereldbeelden, je mm. kan het allemaal nog terug vinden Op YouTube en het ja, het zijn gewoon uren aan kijkplezier. Die mensen die gaven echt een hele leven. En nog iets van, maar hoe breng je dan dat stukje techniek, hè, wat je mm -hmm. wat je wat zij dus in het verleden hebben gedaan, hoe breng je dat dan voor jezelf dan terug in het heden? Ja, dus ik had het, het eigenlijk een beetje zo gelopen. Ik had dus het hele ontwerp, ik had alle technisch tekenwerk had ik uit. Ik had allemaal mul op de computer staan en toen begon het te jeuken. Ik wilde het gaan maken. Ja. Dus ja, dan moet je gaan plaatwerken. Ja. En via Frans Anzing, die ik ergens via via tegenkwam dat ik onderdelen zocht. Want ik ja. dacht, ik ga gewoon wat onderdelen kopen. Ik, ik koop velgen en ik ga gewoon zelf beginnen. Ja kwam ik in contact met Martin Dijkhoff. Echt een, echt een, een legend in, uh, in het plaatwerken. Echt een man die het nog heel veel traditionele manier doet. En ja, via hem heb ik het vak mogen leren. Dus ik heb twee jaar lang heb ik bij die man rondgelopen. Dag en nacht alleen maar die auto maken. Echt het plaatwerk leren doen. Ik heb, ik heb elk paneel wel... Meerdere malen in mijn handen gehad, overnieuw gedaan omdat het niet ging. moest ja. alles leren, want ja, ik had gewoon een technische achtergrond, maar meer ja. achter de computer. En ineens ja. moest ik met mijn handen gaan werken. Ja, dat is wel ja. een enorm verschil. Uh. Knippen, lassen, Engels wielen, uh, ja, pneumatische hamers. Ja, ja precies uh, dan, is, dan, is, dan is ook de vraag: van, als je zoveel uren erin steekt, wat, hoe reageert dan het thuisfront uh, daarop? Van uh, Moet je nou weer naar die werkplaats? Ja, volgens mij dachten ze dat ik, uh, dat ik uh, knettergek was. <laughs> wat, wat ook misschien wel een beetje is, maar ja, dat, dat hoort erbij. Ja. Dan blijft wel de homvraag over, kan de auto rijden? Ja hij rijdt, ja, ja, zeker. Ja. Wat voor motor heb je er dan in liggen? Er zit nu een Honda motor in, uh, uit een uh, kart met een CVT erop. Dus voor wat het nu is, rijdt het gewoon. En gisteren met de parade meegereden. Oké, okay, wat leuk. En ja, uh, het is gewoon hartstikke leuk. En wat voor snelheid haal je nog een beetje? Uh... Hij is nu een beetje afgesteld op 60, uh, tussen de 60 en de 80. Hmm. Ja, het ging vooral om het ontwerp en de techniek kwam eigenlijk laat. Eigenlijk iets wat je in de autowereld ja, eigenlijk niet ziet. Als iemand zo gek genoeg is om zoiets aan te pakken, dan beginnen ze vaak met de techniek en dan hebben ze op basis van een kever. Maar ik als vormgever erger me dan altijd aan dat je dan aan de basisprincipes van een kever vastzit. Ja. Dat zie je vaak in het ontwerp terug. Ja. Dus ik dacht van ja, toch al een beetje gek, van ik doe het anders, ik kan de andere kant op. Ja. Eerst het ontwerp en dan de techniek. En hoe heb je het kunnen financieren? Nou ja, ik heb dus heel veel hulp gehad van, uh, van Martin Dijkhoff. Die, die heeft me heel veel geholpen. En. Uh ja, ik heb zelf ook heel veel uh, moeten investeren. Maar ja. Ja, uiteindelijk loopt het uit de hand. En, uh, daar kan je ook niet meer ja, terug. Het loopt uit de hand. Ja, ja, ja, ja en je ja. ziet het een beetje zo tot stand komen. En Dan wil je tellers en dan, ja, dan wil je eigenlijk wel echt de klassieke jagen tellen. Ja, ja, ja. Samen met mijn pa. gewoon helemaal op pad, allemaal door Franse plattelandboerderij. Oh, ja. Dat lijkt me ook wel uh, de meest rare het, hè? mensen. Kom je ja, langs. Ja, want, want dan kom je één zeker van die schuren terecht. Van zo'n ja. Ja, boerderij wat half uh, vervallen is. En dat daar dan zo'n oude Franse baas met een alpino pet ja, zegt dan. van ik heb hier nog wat ja, we hebben echt lol gehad met z'n tweeën. Want dan had ik al een beetje telefonisch contact. Want in Frankrijk is het over het internet het is allemaal heel, vooral vooral die wat oudere mensen, dat is nog heel ja, ja, lastig. Ja. Heel lastig. Ja. Dus uh, ja, ik heb gewoon een mail gestuurd. En die dacht allemaal van nou, daar da, da komt een, uh, een vermogende man van ook in de 60 aan. Die, uh, die weet ik veel, 12 Bugattis heeft staan. En nog het laatste knopje zoekt ja. En dan kom ik ineens aan. Ja, ja, ja. En denk ik denk ja, je wat komt die jonge jongen hier nou ja, doen? Geweldig. Zeg, op maar. Uh, ben je nou geslaagd? Of uh, hoe zit ja, het? Zeker ja, Ja, ja, ja, ja de, de hogeschool ja. heeft het uh, je met de voldoende beloond. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, ze waren hartstikke blij. Ja, ze hebben hm. de auto in het echt nog nooit afgezien. Want dat was natuurlijk oh. de coronaperiode. Oh, okay. Dat gaf me ook de mogelijkheid en de kans... Om om dus die twee jaar te nemen en ook ja. echt die auto te maken. Oh, je hebt er goed voor geprofiteerd, ja. die corona. Ja, ja, ja. ja ik heb ja, ja. het proberen een beetje positief houden. Uh, ja. ja, wat halen. goed, man. Ja. En, en nu, wat gaat er nu met de auto gebeuren? Nou, deze blijft vooral van voor mij. Ik heb een speciaal plekje thuis staan en ik kijken er vooral heel veel naar. En nou, dit, is, dit soort autoshows, wat ik hartstikke leuk vind. Ja, ja. En de droom is ooit, als er, als er genoeg belangstelling is, ja, wie weet gewoon, meerdere bouwen. Ja, precies. En dan precies. grotere motor erin en zo, ja, ja, precies. Het is ja, ja. helemaal in orde, ja, ja. helemaal hoort. En dan, uh, ja, maar ik, zie, ik, ik zie Tom dus gewoon in zijn auto met een biertje, zo, zijn, zo een beetje dromend aan de stuur draaien. En ja, op manier. Ja. Er is ook zo'n romantische verhaal er, er meteen bij. Ja. Ik heb zoveel lol gehad. We hebben hier deze dagen allemaal door Zandvoort hier op het circuit gereden. Nou, gisteren dan door het dorpje. Hè, naar ja. Rijdt Frans voor me in, de, in de Dutchie. En dan uh, Harry die rijdt dan in de Volpi. Ook echt een, uh, een monoposto uit de jaren 37. Ja. En dan rijden we, ja, we hebben gewoon hartstikke veel schik met z'n drieën. Ja, hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Tom, dankjewel voor de komst naar onze tijdelijke studio hier op het Squier Park Zandvoort. Uh, wij gaan afsluiten dit uur Jaap. En dan ben jij in de beurt voor drie uh, met uur. Met Hans. Ja. Met Hans samen. Geweldig. Uh, nou, uh, en Fred natuurlijk nog een laatste stukje muziek. Ja, een laatste stukje muziek van uh, Clemmy Fisher en uh, Love Chains is Everything. Nou, dat klinkt wel mooi. Oh, dat is de going Billy yeah. yeah. Billy Ocean. Billy Ocean. Billy Ocean. De, die moet, deze moeten we hebben. Ja. <laughs> dat is veel uh, Viren en Galaxy is dit. Gaat helemaal niet goed Wat hier. goed jij ja. jou? laat me lopen. <laughs> Can't take the waiting